5 uur. 5 Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft voor het eerst in bijna drie maanden een campagnebijeenkomst gehouden. Hij sprak duizenden aanhangers bijna twee uur lang toe in een stadion in Oklahoma. Toch was het een stuk rustiger dan verwacht, en daarom werd het programma op het laatste moment gewijzigd. In zijn toespraak noemde Trump zijn corona-aanpak een fenomenale prestatie... Hij pleit onder meer voor minder coronatests... omdat je dan ook minder positieve uitslagen krijgt. Een woordvoerder noemde dat later overduidelijk een grap. Verder bekritiseerde Trump het neerhalen van standbeelden in zijn land... door een linkse meute. In de Engelse stad Reading, ten westen van Londen... zijn drie mensen doodgestoken in een park. Nog eens drie anderen raakten zwaar gewond. De politie heeft kort na de aanval een man van 25 uit Reading aangehouden... Eerder meldde Sky News dat de politie uitging van een terreurdaad, maar de politie zegt dat daar geen sprake van is. Wat het motief was voor de steekpartij is onbekend. In Spanje is de noodtoestand opgeheven en zijn toeristen uit de EU en de Schengenlanden weer welkom. Ook Britse toeristen mogen Spanje weer in zonder dat ze eerst in quarantaine hoeven. Het land overwoog een isolatieperiode voor Britten omdat die andersom ook geldt. In het Verenigd Koninkrijk moet iedereen bij binnenkomst verplicht twee weken in quarantaine. Volgens Britse media worden de quarantainemaatregelen van het land volgende week herzien. De officier van justitie in New York, die de laatste jaren onderzoek heeft gedaan naar vertrouwelingen van president Trump, stapt toch op. Jeffrey Berman werd vrijdag onverwachts ontslagen, maar weigerde eerste instantie te vertrekken. Hij gaat nu toch weg, omdat het is toegezegd dat zijn vice-officier zijn functie tijdelijk overneemt. Die kan verder met de onderzoeken waar Burman aan werkte. Het weer in de loop van de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en kan smiddags wat regen vallen. Later in de avond ook in het oosten kans op een bui. Het wordt 20 tot 26 graden. Na het weekend meer zon en vanaf dinsdag steeds wat warmer. Dit was het NOS Journaal.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 So why is it checking to find yourself change? We gaan